Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is nog onduidelijk of er een einde komt aan tijdelijke huurcontracten. Een stemming over het wetsvoorstel van de PvdA en de ChristenUnie is niet doorgegaan. De VVD en het CDA kwamen op het allerlaatste moment nog met allerlei verzoekjes en aanpassingen. Ze vinden dat huiseigenaren het recht moeten hebben om huurders eruit te zetten... als ze het huis bijvoorbeeld willen verkopen. PvdA en ChristenUnie willen huurders juist beschermen. Woonminister De Jonge gaat er nu opnieuw naar kijken. De Kindertelefoon en Stichting 113 Zelfmoordpreventie... maken zich zorgen over een nieuwe chatbot van Snapchat. Die robot doet alsof hij een echt mens is... en stelt soms ook voor om af te spreken. En zegt dan ook wat voor kleding hij aan zal doen. Screenshots van dit soort gesprekken worden online nu al gedeeld... en mensen zeggen het doodeng te vinden. Ook de Kindertelefoon maakt zich zorgen. Onderscheid maken tussen computers en echte mensen is tegenwoordig best lastig. Zo krijgen onze vrijwilligers bij de start van een chat regelmatig de vraag... Ben jij een chatbot? En daarmee geven ze ook aan dat ze het heel fijn vinden om met een echt mens te chatten. Dus duidelijkheid hierover is echt cruciaal. En kinderen moeten gewoon, gewoon weten waar ze aan toe zijn. Chatbots geven het meestal aan als ze een robot zijn. Maar die van Snapchat gaat dus een stapje verder. Deskundigen zeggen tegen de. Beste allemaal. Hey. Hey. Hey. Hey. Bij de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort van 18 april 2023. Voor iedereen die deze vergadering thuis volgt ook een hartelijk welkom. Uh, en natuurlijk ook voor alle mensen op de publieke tribune die wel gevuld is. En ik zie gelukkig ook een groot aantal familieleden van de heer De Kloet... over wie wij straks gaan stemmen. Of hij de nieuwe wethouder van Zandvoort wordt, ook aan u. Uh, hartelijk welkom in de mooiste badplaats van Nederland, Europa... en misschien wel de wereld, wie zal het zeggen. Uh, dat bij wijze van opening en welkom... Um, dan start ik altijd met de eerste vraag. Heeft er iemand een mededeling over belangen of betrokkenheid? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Zijn er overige mededelingen uit de raad? Dat is ook niet het geval. Dan kom ik aan bij de loting. En zoals u weet, mocht er mondeling gestemd worden over een onderwerp dan vangen wij altijd aan bij één van u. En die stellen wij vast bij loting. Die loting, dat is een nummertje wat wij trekken. En dat nummertje correspondeert met één van uw namen. Het is nummer acht. En dat is de heer Gerrits. Dus mocht er een... Meneer Gerrits, mocht er een loting zijn, dan starten we bij u. Dan hebben we daarmee de opening, mededelingen en lotingen gehad. En kom ik bij het vaststellen van de agenda. Heeft... Iemand nog op of aanmerkingen bij de agenda of kunnen wij die vaststellen? Dat is het geval. Dan komen wij bij agenda punt 3: Benoeming van een wethouder. Met een initiatiefvoorstel, raadsvoorstel, wordt de raad voorgesteld... om de heer Jan Jaap de Kloet te benoemen tot wethouder. Om hem te kunnen benoemen, wordt voorgesteld voor één jaar ontheffing te verlenen... van het vereisten van het ingezetenschap. Um, ik kijk... Uh, naar mevrouw Geurtsen of die nog wat inleidende woorden... even tot ons wil richten naar aanleiding van het proces van deze benoeming. En dan geef ik graag ook nog u, als u daar prijs op stelt, het woord om daar kort even op te reageren. Mevrouw Geurtsen aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Um, enige tijd geleden zaten we hier ook uh, bij elkaar. En uh, heb ik u aangekondigd dat wij op zoek zouden gaan naar een uh, vervanger... voor uh, de heer uh, Kramer, die is uh, teruggetreden als wethouder... Dat hebben wij met een, en dat heb ik u ook in de tijd al meegegeven, uh, via echte sollicitatieprocedure gedaan. We hebben een profiel opgesteld en daarbij een aantal uh, voorwaarden neergelegd. Uh, onder andere 0,5 FTE, dus dat daar niet aan getornd uh, gaat, gaat worden. Uh, en ook dat de portefeuille van de, uh, de heer Kramer één op één zou kunnen worden overgenomen. Um, dat hebben we in de markt gezet. We hebben diverse gesprekken gevoerd met, met kandidaten. En waarbij voor ons echt uh, randvoorwaardelijk is geweest dat uh, de kandidaat um, bestuurlijke ervaring had. Daar hoef je niet per se natuurlijk van wethouden, maar wel gewoon uh, hoe dat uh, bestuurlijk werkt in combinatie met de raad. En dat er uh, affiniteit, zeker ervaring is met de portefeuille, ruimtelijke ordening, zeker uh, gebiedsontwikkeling. Um, dat is een, toch een lastige combinatie. Maar wij zijn ontzettend blij dat we toch uh, de juiste kandidaat daarvoor uh, gevonden hebben. Uh, in, de, in, in de vorm van de heer Jan-Jaap de Kloet. Um, niet wannachtig het Zandvoort. Um, dus, uh, maar dat hebben wij ook aangegeven. Dat wij voor ons wat dat betreft ervaring en kennis. En zeker ook de binding um, die wij heel belangrijk vinden. Niet alleen natuurlijk binnen het college. Maar ook met u als raad en commissie en natuurlijk met ondernemers en de inwoners van Zandvoort... dat we in hem de juiste persoon hebben gevonden... die ook voldoet aan de eisen en de capaciteiten die wij daarbij gesteld hebben. Uh, we hebben u in de gelegenheid gesteld... Uh, niet iedereen kon daarbij zijn om alvast van tevoren uh, kennis met hem te maken. Een uh, aantal van u heb ik daar ook uh, gezien. En uh, Dus ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik namens Openzet hem mag voordragen als uh, wethouder voor Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even rond of er naar aanleiding van het initiatiefvoorstel zoals het er ligt nog hoop- of aanmerkingen zijn. Ik zie een hand van de heer Gerrit. De heer Gerrit. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, ik zal het kort houden vandaag. Vorige keer hebben we ook al kritiek gehad op het proces van het aanstellen van wethouders. Ik ben in ieder geval blij dat de OPZ ditmaal de kans heeft geboden aan, aan ons als raad... om ook even in gesprek te gaan vooraf... Uh, met uh, de voorgenomen wethouder. We denken in ieder geval dat ze iemand hebben gevonden... die geschikt is voor de taak. Dus we staan er wel positief tegenover. Maar we hopen volgende keer dat het wat uh, meer raadsbreed georganiseerd kan worden. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog verder even rond... of er nog op- of aanmerkingen zijn... naar aanleiding van het voorstel en de woorden van mevrouw Gureson. Dat is niet het geval. Dan gaan wij verder met een aantal... Plichtpleging alvorens wij tot de benoeming over kunnen gaan. Um, door het bureau Governance and Integrity is een benoemingstoets uitgevoerd... en de rapportage daarvan is ter begin gesteld aan de commissie Geloofsbrieven. En die bestond dit keer uit de heer Gerts, de heer Elgebali en de heer Drommel. En ik geef graag het woord aan de voorzitter van die commissie... en dat is de heer Gerts. Uh, om de raad te informeren over de uitkomst van hun onderzoek. Dus het onderzoek van de commissie voor de geloofsbrieven. De heer Gerrits. Dank u wel, voorzitter. De commissie uiteraard van de gemeente Zandvoort heeft de geloofsbrieven ontvangen. Die zijn ingezonden door J.J. de Kloet, aanbevolen om als wethouder van de gemeente Zandvoort benoemd te worden. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht? Dit zijn de bevindingen van de commissie. Gebleken is dat de kandidaat aan de in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie geloofsbrieven heeft kennisgenomen van de benoemingstoetsen en ziet daarin geen aanleiding om de kandidaat niet benoembaar te verklaren. De commissie meldt dat de raad er met inachtneming van het bovenstaande geen zullen zijn om de kandidaat als wethouder te benoemen. De commissie vernoemt en dan ondertekend door E.M. Gerrits, Karim El-Gabali en Sven Dommel. Dank u wel. Dank u wel meneer Gerrits. Ik kijk rond of er nog vragen zijn aan de commissie geloofsbrieven. Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot... ...een tweetal stemmingen. De eerste stemming is bij handopsteking... ...dat is de normale stemprocedure die wij volgen... ...en dat gaat over de ontheffing van het ingezetene beginsel. En daarna gaan we stemmen over de noeming zelf... ...en die stemming zal schriftelijk plaatsvinden. Dan verzoek ik u eerst om te stemmen over het, de ontheffing van het ingezetene schap. Wie is hier voor? En dat is unaniem, dan is dat daarmee aangenomen... Um, heeft nog iemand behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is ook niet het geval. Um, dan, en voordat wij uh, overgaan tot de schriftelijke stemming over de benoeming van de heer De Kloet... zal ik eerst het stembureau instellen en dat bestaat uit mevrouw Nederlof, mevrouw Koper en de heer Deen. Uh, en u mag na de stemming straks naar voren komen. En u krijgt nu allemaal van de bodus een stembiljet uitgereikt. En dat betreft een vrije stemming. Op het stembiljet staat voor de goede orde de voorgestelde kandidaat. Dus in dit geval de heer de Kloet. En daarnaast een lege plaats. En u kunt kiezen voor de voorgestelde kandidaat. Door een kruisje te zetten in het vakje van zijn naam. Maar u kunt ook een andere naam opschrijven. Uh, als u uh, voor die naam En voor die naam een kruisje zetten. Een stembiljet is dus alleen geldig als u één kruisje hebt gezet voor één naam. Ik schors nu kort. De stembiljetten worden uitgereikt voor de. Uh oh kijk de. En de G4 komt even langs voor de instructies hoe er gevouwen moet worden. Ik schors de vergadering. Zie.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 Uh, wat voor mij het meest links zit, telt het aantal uitgebrachte stemmen en geeft de stembiljetten door aan het lid in het midden. Het lid in het midden leest de ingevulde naam op van de uitgebrachte stem en geeft het stembiljet door aan het lid van de rechter, aan de rechterzijde. Het lid aan de rechterzijde controleert steeds of de opgelezen naam klopt. Dan starten wij nu met de uitslag. De heer Deen, u bent het... U bent het meest linkse... Uh... Ja, ja. I wish people would stop yelling and start listening.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 does that get old? Like making love and alcohol. All that track you wrote, That made him all dance on the dance 17 stuks With the, the dancer flow it ends at faux With the dancer people out to And there's nothing left for you to roll and home Sun don't shine at night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 But rain, the place of snow, that's just pretty here, here, fucking lame here, here, here, here. The sun don't shine at night Oh no it don't If only you would just open your eyes I know I'm not Er staat niets in de weg om de heer de Kloet te beëdigen En dank u wel, dank u voor uw betrokkenheid. En, uh, hij tot ja, en daarmee is hij ook op dit moment benoemd tot wethouder. Maar dat betekent wel dat ik de heer de Kloet uh, ga vragen om naar voren te komen. De eerste vraag die ik aan u stel, meneer De Kloet, is... ...aanvaardt u de benoeming als wethouder van de gemeente Zandvoort? Dat zal ik zeker van harte doen. Mooi. U heeft aangegeven de eet te willen afleggen. Ik lees de eet voor en dan kunt u daarop antwoorden met de woorden... ...zo waarlijk helpt mij God almachtig. Uh, ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd tot worden... ...rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook... ...enige gift op gunst heb, uh, of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten...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 Ja, alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. Mijn ja. moeder wil ook een boog moeten hebben. Stuigde boren. Ik schors de vergadering voor enige minuten om te feliciteren.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 Some year of Mensen, ik heropen de vergadering. We zijn aangekomen bij de hamerstukken. Dat zijn een tweetal stuks. In de eerste plaats de startnotitie, actualisatie, participatiebeleid. Die stellen wij bij Hamerslag vast. En bij punt vijf, de actuele status geheime stukken. Ook die stellen wij bij Hamerstuk vast. Dan komen wij bij de bespreekstukken. En het eerste bespreekpunt, dat is onder punt 6, de wijzigingsverordening parkeerverordening 2022 en de verordening parkeerbelastingen Zandvoort 2023. De raad wordt voorgesteld om de wijzigingsverordening parkeerverordening 2022 en de verordening parkeerbelastingen Zandvoort 2023 vast te stellen. En daarmee wordt de raad voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de conceptversie van het wijzigingsbesluit na de regels parkeerverordening 2022 en het Aanwijzingsbesluit vergunning gebieden Zandvoort. Naast mij heeft plaatsgevonden de portefeuillehouder de heer Hendricks. Er zijn een tweetal moties aangekondigd... waarvan in ieder geval de, ondertekenaar, de eerste ondertekenaar Jong Zandvoort is. En die geef ik dan ook graag als eerste het woord voor dit onderwerp. Mevrouw Paap, neem ik aan. Ja, mevrouw Paap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, parkeren. We hebben de afgelopen weken veel over gepraat. De meeste hebben wij vorige maand al besproken en besloten. En toch hebben wij nog twee moties die wij graag willen indienen om meer goedkope parkeerplaatsen te creëren. Ik zal de moties nog even kort doornemen met u allen. De eerste is meer goedkope parkeerplaatsen op particuliere braakliggende terreinen. Ja, constaterende dat er vraag is naar meer goedkope parkeerplaatsen. Overwegende dat meer goedkope parkeerplaatsen voor. Verblijfstoeristen als erg belangrijk wordt ervaren door toerist, ondernemer en inwoner. Er op particuliere braakliggende terreinen tijdelijk goedkope parkeerplekken beschikbaar kunnen worden gerealiseerd. Van mening dat braakliggende stukken grond een goede plek kunnen zijn om als extra parkeerplaatsen met goedkope parkeerplaatsen om goedkope parkeerplaatsen in gebruik te nemen roep het college op in overleg te treden met de eigenaren van braakliggende stukken grond om tijdelijk meer goedkope parkeerplaatsen te realiseren. De uitkomsten van de overleggen voor te leggen aan de raad met een plan tot realisatie. En gaat over tot de orde van de dag. Dat was uh, de eerste motie. En de tweede is uh, deze. Uh, voor meer goedkope parkeerplaatsen op de passage. Uh, Constateren dat er vraag is naar meer goedkope parkeerplaatsen. Overwegende dat meer goedkope parkeerplaatsen voor verblijfstoeristen als erg belangrijk wordt ervaren door toerist, ondernemer en inwoner. Het terrein waar de voormalige passagepanden stonden de komende tijd niet volledig benut zal worden. De gebruiksfunctie parkeren op deze gronden al toegestaan is vanuit het bestemmingsplan dat voor deze locatie geldt. Van mening dat het terrein waar de voormalige passagepanden stonden een goede plek is om als extra parkeerplaats met goedkope parkeerplaatsen in gebruik te nemen. Tot hier gestart wordt met de realisatie van de nieuwe panden. Dan roept het college op te kijken of deze locatie ingezet kan worden... om meer goedkope parkeerplaatsen te realiseren. Het pas geplande helm, helmgras over te planten naar kapotte stukken duin op boulevard Pauluslood. Um, naast deze twee moties heb ik nog een vraag voor de wethouder. Wij willen zoveel mogelijk parkeerruimte voor de toeristen creëren... als deze maar niet ten koste gaan van de, in, van de woonwijken. In ons coalitieakkoord staat daarom ook benoemd dat we, uh, we onderzoeken de mogelijkheid... Om parkeerdekken op bestaande bovengrondse parkeerlocaties te maken. Uh, kunt u ons aangeven wat de status hiervan is? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Paap. Dan ga ik naar de overkant naar het CDA. Wie kan ik het woord geven? De heer Stefan. Dank u wel. Eentje, even mijn aantekeningen bij aan het pakken. Ja. Uh, ik denk, uh, ja, ik ga meteen in. Uh, op de moties, uh, want voor ons was het stuk in, in principe al een, uh, een hamerstuk. Althans, een, uh, er behoeft geen verdere bespreking voor ons. Dus ik ga meteen in op de moties. Uh, de, de motie die we meedienen hoef ik, denk ik niet verder toe te lichten. Uh, en de, dan de andere motie. Um, daar hadden wij... Ja, daar hebben we toch uh, en, en, enkele bedenkingen bij. Het, uh, het, vooral over de locatie en, uh, en wat aspecten die ermee te maken hebben. Onder andere, maar misschien dat de wethouder daar ook, ook kan ingaan. Uh, uh, veiligheid, uh, in hoeverre is het reëel om daar een, een, een ja, een... Ik, ik snap dat hier gevraagd wordt om, om, om, om, om, om het te onderzoeken. Alleen uh, de vraag is toch ook hoe, uh, hoe reëel is het om, om daar uh, een, een veilig op, oprit te creëren. Uh, maar eerlijk gezegd, ook los van die beantwoording, hebben we wel over nagedacht en, en moeten toch constateren dat, dat, dat die locatie zich niet leent voor uh, parkeerplekken. We zijn blij dat er juist net die passagebanen gesloopt zijn. En uh, dat er een ontwikkeling op opgang komt. En dan um, is, is het onzin niet opportun om op die locatie uh, par ja, parkeren te faciliteren. Um, nog los van het eventuele veiligheids. ...veiligheidsaspect van, van die uh, situatie. En een tweede uh, moment. tel Ja, maar we, ook, ook, uh, uh, we zijn ook van mening dat uh, op die plek... ...je komt er uh, eigenlijk aan vanuit, uh, vanuit het station... ...is het eerste wat de mensen zien, de boulevard en, en, en de... Uh, de ja, de entree. Het is de entree. En we zouden toch een, een, een verloedering van het straatbeeld vinden om op die plek waar we noord ook gaan bouwen, uh, ja, eigenlijk meteen de bezoekers te verwelkomen met een uh, parkeerplek. Dus uh, in meerdere, meerdere opzichten achten we die locatie op dit moment niet geschikt. En uh, dat is de reden waarom we dat, uh, de tweede motie niet kunnen steunen. Maar ik hoor toch ook graag, uh, gelet op de discussie die gaat komen van de wethouder hoe dat met de veiligheidsaspecten uh, zit op dit uh, punt en dat was het. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de oude partij, Zandvoort, Mevrouw Urenson. Dank u wel, voorzitter. Um, voor het overige is het waarde stukken voor ons een hamerstuk, dus ik zal ook alleen ingaan op de moties. We hebben ze mede ondertekend um, met betrekking tot uh, particuliere braakliggende terreinen. Braakliggend is natuurlijk niet alles. Ik uh, kan me ook voorstellen dat je in Nieuw Noord zou kunnen kijken naar mogelijke andere terreinen of ergens in Zandvoort uh, uh, om te kijken tot uitbreiding. Uh, dus dat is een bredere oproep die wij graag ondersteunen. En met betrekking tot uh, parkeerplaatsenpassage hebben wij uh, wel besloten om, uh, hier, uh, om dit te ondersteunen. Ook vanuit de optiek om dan ook in ieder geval tijdelijk parkeerplaatsen toe te voegen. Dat we überhaupt wel voorstander zijn om het arsenaal aan parkeerplaatsen uit te breiden. En dat wij het op deze locatie eh, zien eh, als een tijdelijke oplossing tot het moment dat er gebouwd gaat worden. En eh, het helmgras lijkt prima om het eh, over te plaatsen naar de Boulevard Paulus Lood. Want ik kan me ook herinneren dat de wethouder had gezegd dat we überhaupt geen helm meer zouden plaatsen. ...in Zandvoort op bepaalde stukken. Dus dat lijkt me een goed begin om het daar weer weg te halen. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Wie kan ik het woord geven? De heer Drommel. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voor ons was het uh, raadstuk ook een uh, hamerstuk... ...dus daar zullen we verder niet uh, op ingaan. En ik wil eventjes kort een woord doen over de motie... ...wat betreft de, de passagepanden... Uh, wij hebben namelijk wel een beetje onze zorgen wat betreft uh, de verkeersveiligheid. En daarna zien we ook enkele ja, ontwikkelingen in de plint van de passageflat. Uh, en we vragen ons in hoeverre uh, ja, die bedrijven die er zitten of uh, die appartementjes die er zitten... in hoeverre die zijn er meegenomen in uh, dit voorstel. Want daar hebben wij wel enigszins uh, onze bedenkingen over. Uh, en daarnaast vinden wij helm in een duingebied helemaal niet heel erg raar. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de PVV. De heer Deen. Ja, dank u voorzitter. We hebben eigenlijk onze inbreng ook wel uh, in de commissie uh, gedaan. Even kort op de uh, moties. Uh, die van de passage die klinkt ons sympathiek in de oren en we denken dat we die kunnen steunen. Uh, even afwachtend natuurlijk ook. De reactie van de wethouder. En uh, dat geldt ook uh, voor die andere motie. Daar willen we sowieso ook even horen wat de wethouder daarvan vindt. Maar op die motie, over die motie staan wij niet echt te springen. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elgebali. Dank u wel, voorzitter. Wat GroenLinks betreft uh, kunnen we, wat de moties betreft, uh, toch wel kort zijn. We gaan beide moties niet steunen. We vinden het ook eigenlijk apart dat deze twee moties nu deze raadsvergadering... Volgen. En dat heeft ermee te maken dat wij in de vorige raadsvergadering ook al hebben bepleit dat de tariefverhoging, die wordt voorgesteld uh, in deze stukken, het uh, de, de zand wordt dusdanig kan schaden dat dat gaat leiden tot wellicht uh, ja, toch minder bezoekers deze kant op. En eigenlijk ziet, zien we dit een beetje als een doetje voor het bloeden, want precies de redenering die wij gebruikten tijdens die vergadering, juist uh, om ook de toerist, ondernemer en inwoner. Te vriend te houden en te zijn wordt nu gebruikt om deze twee moties eigenlijk, uh, ja, te, te, te, te, ja, toch wel een soort van argument te, toe te lichten. Te en wij denken dat daar niet, uh, niet de oplossing in zit. Wij zien nog steeds in een wat meer in een oplossing waarin het tarief wat meer naar beneden zou gaan, uh, ook omwille van uh, ja dat wij toch ook een, een, een toeristische badplaats zijn. Daarnaast. Zien wij ook, en dat hebben we ook in de vorige raadsvergadering aangegeven, veel meer in het stimuleren van andere vervoersmodaliteiten, zoals bijvoorbeeld de trein, uh, maar ook het creëren van goede uh, ja, openbaar vervoer uh, rondom onze grote parkeerterreinen? Uh, ook zijn we nog steeds zoals mij bezig met PD Noord, waarin we een groot parkeerarsenaal zouden kunnen toevoegen. Um, daarbij heeft GroenLinks ook zijn vraagtekens gezet. Dus wat dat betreft vinden wij deze twee moties wat dat betreft ook overbodig. Uh, en uh, zullen wij die niet steunen? En wat betreft de andere situatie om het parkeren, zijn we volgens mij vorige raadsvergadering heel erg duidelijk geweest. En zien wij nog steeds een ander parkeerbeleid voor ons, dat niet dit parkeerbeleid is wat er nu wellicht naar deze vergadering voorkomt te liggen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. Ik, ik uh, zie aan mijn linkerzijde dat de heer Bol. dat had hij al aangekondigd, dat hij uh, even keek hoe lang hij het vol zou houden, deze vergadering. Ik wens u sterkte en u gaat nu naar huis. Um... Dan ga ik naar de heer Hermsen van D66. Ja, allereerst dan uh, beterschap voor de heer Bol. Althans, ik ga dat het uh, van die aard is. Um, ja, D66 heeft aangegeven dat het een bespreekstuk was... in de hoop dat uh, de coalitiepartijen en de uh, wethouder... met de uh, ondernemers in gesprek zouden gaan. Uh, de vraag is ook eigenlijk aan de wethouder... of de uh, wethouder heeft gesproken met de ondernemers... en wat daar de afdronk van was... Uh, en wat uh, door de heer Elgebali al van GroenLinks aangegeven is, voelt het een beetje als het een doekje voor de bloeden. Uh, want ik ga ervan uit dat dit niet de mening is uh, van de ondernemers in deze als het gaat om parkeren. En ik wilde toch maar even benadrukken dat ondernemers ook vaak inwoners zijn van Zandvoort en dat we in ieder geval weten dat uh, inwoners centraal staan. Dus dat we alle belangen mee moeten nemen. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Eerste verordening. Voor ons was het ook een bespreekstuk. Want de wijziging van het beleid staat voor Partij van de Arbeid haaks op het eerder vastgestelde beleid. Uh, voor ons was de uitgangspunt voor het parkeerbeleid een rechtvaardige verdeling van de schaarse ruimte. Op basis ook van parkeerdrukmetingen. En vervolgens de oplossen van problemen in straten en buurtjes apart door aan de knoppen te draaien. Zoals wijkindeling, uh, tariefhoogte enzovoort. goede app en een goede verwijssysteem. Nou ja, deze kansen zijn nu niet benut uh, in, de, in, de, in de wijziging. Alles is over één geschoren en de samenhang ontbreekt. En in plaats van ontstaat dan een tegenstelling bewoners versus ondernemers die beslist onnodig is. Wij zijn niet akkoord met dit beleid, dus zullen we ook niet voor de uitwerking stemmen. En als het gaat om de moties, ja die, die motie van die passagepanden, die begrijpen we eigenlijk niet goed. Want vorige maand was het, en dat is al eerder gezegd, onbespreekbaar voor de indieners om te kijken hoe kunnen we zowel de bezoeker als de bewoner samen laten parkeren. Dubbel gebruik van plekken. Um, wij stelden voor om te differentiëren, maar hoge tarieven in de, in, in de wijk alleen maar bij problemen, maar dat haalde het niet. Alle bezoekers uit de woonwijken was het antwoord, dat hoorde ik net ook uh, mevrouw Paap zeggen. Uh, ook ondernemers hadden voorstellen gedaan, die werden ook van tafel geveegd. En nu ligt er dus een voorstel om tijdelijk extra goedkope parkeerplaatsen voor bezoekers te creëren in het centrumgebied. Nou, dat lijkt ons niet de goede manier om problemen op te lossen. Volgens mij moeten we bij het vaststellen van beleid alle belangen meewegen en niet achteraf ergens een pleister op proberen te plakken. Maar samen met alle partijen die optrekken om problemen op te lossen. En als het gaat om de entree voor zover mijn kennis trekt, is het een uh, woningbouwlocatie. Uh, een plek waar binnenkort huizen gebouwd gaan worden. Voor middeninkomens en laaginkomers, En dat in Badhuisplein dan het deel duurder gaat gebeuren. Toch? Ik hou graag van deze portefeuille houden hoe het zit. Mag ook een andere zijn. Maar uh, ik denk dat uh, het college wel met, uh, met één mond hierin spreekt. En dan heb ik ook begrepen dat het vanwege het seizoen tijdelijk zo ingericht is. Strak en netjes. Ziet er goed uit. Zonder al te veel kosten. Uh, mocht iemand vinden dat daar fietsen gestald moeten worden, nou uh, ga je gang, dan hoef je niet te investeren. Maar dat is uitvoering en dat laat ik graag over aan het college. De andere motie, die, ja, dat, is, dat is voor mij betreft ook overbodig, want als we nu uh, los van alle besluiten die we over parkeren hebben genomen, gaan bedenken dat we braakliggende terreinen apart voor bezoekers moeten gaan uh, uh, bestemmen, dat lijkt me niet de juiste manier. Dus daar zijn we ook niet voor. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte voor de eerste mijn van de raad naar de heer Gerrits van de Prezee. Ja, dank u wel. Voor nou om gelijk te reageren vanuit Zee op uh, de twee moties. Wat ons betreft is het toch een beetje een vorm van symboolpolitiek. Uiteindelijk gaat uh, het, het hele parkeerbeleid natuurlijk over spreiding en parkeerdruk. Nou, uit alle metingen blijkt dat alleen op de drukste, de piekmomenten, Zandvoort echt vol staat... Uh, en dat er dan er plekken bij moeten komen om het in ieder geval voor inwoners leefbaar te houden, is volgens mij iedereen het over eens. Maar juist daarom hebben wij ook uh, tijdens de voorgaande discussies over parkeren gezegd dat we willen dat die prijzen ook voor inwoners, in woonwijken op de plaatsen die er nu al zijn, toegankelijk zijn. Maar op zo'n manier, voor toeristen excuus, maar op zo'n manier uh, dat het niet ten koste gaat van de inwoners. En nou ja, mijn collega's voor me zeiden het al, doekje voor het bloeden. Um, en verder sluit ik me volledig aan bij de kritiek van uh, mevrouw Koper over het feit dat er ook een ja, hele beperkte hoeveelheid braakliggende treinen is. En daarbij moeten we natuurlijk ook kijken dat op het moment dat we gebruik gaan maken van een braakliggende trein, dat ook extra verkeersbeweging gaat betekenen. Wat ook op andere manieren weer voor infarcten en overlast kan gaan zorgen. Dat is alles, dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar mijn linkerzijde. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Hendricks, namens het college. Ja, dank voorzitter. Een deel van uw discussie ging over de aantallen parkeerplaatsen en um, de behoefte om die uit te breiden. En die behoefte die voelt het college ook. Sterker nog, die behoefte staat ook in ons coalitieakkoord op basis waarvan we aan de slag zijn. En die behoefte aan de uitbreiding van parkeerplaatsen staat ook als uh, een van de 21 maatregelen die u als raad een maand geleden heeft vastgesteld om de parkeerproblemen op te lossen. Hè. Als, uh, de vertaling van die evaluatie een van die 21 maatregelen was... Zoek nou naar extra parkeerplaatsen. Daar zijn we als college ook de afgelopen tijd mee aan de slag geweest. Met het zoeken naar uh, extra parkeerplaatsen. Uh, voor een deel uh, overlapt dat met uh, de motie zoals die net uh, is aangekondigd. We hebben ook een aantal braakliggende terreinen bijvoorbeeld op het oog. Uh, bijvoorbeeld het stukje van het Curidex-terrein. waar uh, de Oekraïners worden opgevangen. maar dan ten noorden daarvan ligt een stukje nog uh, leeg. We zijn aan het onderzoeken of we dat uh, kunnen gebruiken. Een andere is uh, bij de Tolweg, de voormalige gasfabriek daar. Dat is ook een leeg stuk terrein. Waarbij het gesprek met de eigenaar was heel makkelijk is, want dat zijn wij zelf. Um, maar zo zijn wij uh, als college ook bezig om uh, meer parkeerplaatsen te zoeken. Dus in die zin vind ik deze moties om te zoeken naar extra parkeerplaatsen niet um, een, een doekje voor het bloeden of uh, um, uh, op het laatste moment nog dingen bijsturen. Dat is gewoon het voorzetten van een bestendige lijn die we als college ook op basis van het coalitieakkoord en het parkeerbeleid... Uh, zijn ingeslagen en ik vind het ook een uh, steun uh, in de rug en ik vind het fijn dat u als raad ook uh, uh, nou van de indieners van deze moties aangeven dat uh, dat men ook mee wil denken naar het zoeken naar parkeerplaatsen dat over de braakliggende terreinen de andere motie gaat over de passage uh, de interruptie van de heer Elgebali ja voorzitter het ging ook nog over de braakliggende terreinen ik hoorde dat de wethouder doorging naar de passage dus vandaar um, is het ook niet zo dat dit college ook zoekt op zoek is naar ruimte voor woningbouwlocaties? En u noemt net toevallig twee locaties die wellicht ook geschikt zijn voor tijdelijke woningbouw. Dus bijt dat niet elkaar enorm, volgens dit college? de wethouder voor een deel uh, bijt dat elkaar als uw oproep zou zijn om voor permanente parkeerplaatsen uh, op zoek te gaan uh, dat dan zou bijvoorbeeld een locatie bij, de, uh, bij dat Curidex terrein wat ik net noemde uh, niet geschikt zijn want daar willen we zoals u allemaal weet uh, een paar honderd woningen gaan bouwen de komende paar jaar uh, met de tolweglocatie heb ik ook ergens maar goed die, die hebben nog niet in een plan staan maar dat lijkt mij op termijn ook een hele geschikte om uh, woningbouw uh, neer te zetten maar we weten allemaal hoe lang en ingewikkeld procedures zijn. We weten ook op de Curidex, daar duurt het bouwen uh, nogal een tijdje. Er staat nu ook tijdelijk, wordt een deel van dat terrein uh, gebruikt. En er is op zich niks tegen om dat deel van het terrein wat nu tijdelijk leeg staat uh, te gebruiken om uh, onze gasten te laten parkeren. Vanuit de gastvrije badplaats die we volgens mij ook met z'n allen willen. Ja. Is de wethouder dan van mening dat we ook een mogelijkheid bestaat om tijdelijke huisvesting daar te plaatsen op die twee terreinen? De wethouder. Ja, die mogelijkheid zou ook bestaan, maar dat is weer een slagje gecompliceerder. Want tijdelijke huisvesting uh, is ook niet huisvesting die je daar voor een jaar neerzet. Tijdelijke huisvesting heeft ook een bepaalde uh, looptijd nodig om de investeringen uh, terug te verdienen. En die is voor de trein die we hier hebben, maar ook straks voor uh, Rukkert bijvoorbeeld, te lang om daar echt uh, uh, op te wachten. Want we willen permanente woningbouw uh, doen. En, een parkeerplaats is wat dat betreft iets tijdelijker uh, uh, te regelen. De wethouder. De, Passagepanden die zijn uh, iets lastiger. De heer uh, Stefan gaf dat al aan. Hè? De, uh, het ligt midden in het, in het, in het centrum, waar je eigenlijk uh, onze visie is dat toeristen aan de randen van Zandvoort horen te parkeren. Hij is ook een wat drukker punt, dus het is qua veiligheid uh, zeker een uitdaging. Um, maar goed, een uitdaging is niet iets wat je uit de weg moet gaan. Uh, tenminste, zo zit dit uh, uh, college ook in de wedstrijd. Als een de motie zegt niet ga morgen een parkeerplaats aanleggen de motie onderzoekt kijken of het mogelijk is en als u raad die motie aanneemt dan uh, zullen we dat gaan doen en dan komen we bij u terug met de vertaling is het mogelijk op wat voor manier en tegen wat voor kosten want we willen daar ook in 2025 meen ik starten met uh, nieuwbouw het antwoord op de vraag van mevrouw koper in, voor mij staat daar sociale woningbouw uh, voornamelijk op de planning um, dus het zal een, een tijdelijke oplossing zijn tegen kosten. Nou, we, moeten, we moeten af gaan wegen, als u we die motie aanneemt, gaan we dat onderzoek doen. Uh, is, zijn die kosten acceptabel ten opzichte van hoe lang je er uh, profijt van hebt en hoe het veilig uh, in is? Maar ik deel wat de heer Stefan zegt, uh, uh, de bedenking en de uitdaging die hij ziet. Uh, tegelijkertijd vind ik dat geen reden om iets niet uh, te doen. Dat kan juist uh, een reden zijn om die uitdaging ook aan te gaan. Um, ja, het uitbreiden van parkeerplaatsen stopt natuurlijk niet bij deze moties, maar zit ook in het coalitieakkoord in dat stuk. Mevrouw Paap vroeg daarnaar, um, zoek naar, naar parkeerdekken. Er is een tijd geleden een onderzoek gedaan um, naar uitbreiding van, of een parkeerdek toevoegen op P-Zuid, of dat mogelijk is. Uit mijn hoofd in 2021 is dat onderzoek uh, gedaan. De conclusie was dat dat uh, qua stikstofonderbouwing heel lastig is. Dit uh, terrein ligt pal naast het Natura 2000 gebied. En de rekensom is zo dat als je pal naast de natuur uit de parkeerplaatsen toevoegt. Uh, dat het rekenmodel zegt nou, dat extra verkeersbeweging is extra stikstofuitstoot. Uh, um, dat betekent dat die onderbouwing al, al snel heel lastig wordt. En met name ook in die gebruiksfase dat het als parkeerplaats uh, in gebruik is. Waar die wel kans eigenlijk zou zijn, en dat is het haakje wat het onderzoek wel openlaat. Is als je het um, gebruikt om plaatsen die elders verdwijnen te compenseren. Dan is het namelijk geen nieuwe, parkeer, uh, nieuwe verkeersbeweging meer. Dan is het de verplaatsing van een verkeersbeweging naar elders toe. Dat is mogelijk een haakje waarop je daar wel uh, iets zou kunnen doen met de uitbreiding. Um, nou, er zijn, zoals u weet, in Zandvoort uh, de nodige plaatsen uh, verdwenen bij de boulevard. Uh, Interruptie van de heer Gerrits. Bij... Ik was nog niet klaar met mijn me zien. Excuse ja nee, ik, ik, ik zou de wethouder nog kunnen vragen, uh, bent u het wel met me eens dat dat ook heel erg afhankelijk is van de locatie? Want bijvoorbeeld Nieuw-Noord heeft maar één toegangsweg. Dus stel daar is een uh, ja, braakliggend trein, kan ik me voorstellen dat die verkeersbewegingen wel weer uh, ja, heel erg vervelend kunnen worden voor de inwoner. De wethouder. ja Ik wil straks wel even ingaan op Nieuw-Noord. Ik was nu nog even op pc uit uh, aan het uh, ingaan. Want daar hebben we specifiek het onderzoek naar laten doen. Um... En die dus wel een optie, het haakje wat het stikstofonderzoek wel openlaat is compensatie van andere plaatsen. Nou, zoals u weet zijn aan deze kant van Zandvoort de nodige plaatsen uh, verdwenen. Bij de boulevard Paulusloot, bij het Waardertorenplein. Uh, in bredere zin uh, zijn er plekken verdwenen voor de ondergrondse afvalcontainers. Dus wat we aan het doen zijn, waar we naar willen kijken. Maar goed, het is een iets langere termijn verhaal dan die andere plaatsen waar we het vandaag over hadden. Is kijken of we uh, die plaatsen die de afgelopen jaren zijn verdwenen kunnen compenseren uh, hier op p uh, Dus dat... Vervolg op het onderzoek, uh, dat loopt nog. Um, ja, PNord uh, uh, heeft vorige keer bij de raadsbehandeling uh, het CDA-motie over uh, ingediend om daarmee uh, verder te gaan. Uh, dat loopt op dit moment. We hebben een omgevingsvergunning, zoals, uh, zoals u weet, aangevraagd, die, die hebben we aangevuld met een ruimtelijke onderbouwing. Uh, en daar lijkt uh, ja, daar zit wat, wat wat betreft de juridische sfeer, zit daar uh, schot in de zaak. En met het circuit proberen we binnenkort een afspraak in te plannen om uh, de wat meer praktische kant uh, te regelen. En zoals ik heb toegezegd na aanleiding van die motie van, uh, van het CDA toen uh, laat ik u uiterlijk in juni weten uh, uh, hoe ver we staan en wanneer we klaar zijn daarmee. Dan ging het ook weer even over de discussie die eigenlijk breed onder het raadsvoorstel uh, ligt. De uh, discussie over de parkeertarieven. Um, ik heb niet heel veel toe te voegen aan wat ik in de uh, vorige raadsvergadering... en de vorige commissievergadering uh, heb gezegd. Namelijk, het is de visie van dit college dat uh, toeristen parkeren aan de randen van Zandvoort... en dat we in de woonwijken het parkeren door toeristen uh, moeten ontmoedigen. Uh, zoals GroenLinks voorstelt, tarieven verlagen in woonwijken om uh, toeristen te faciliteren... is dus niet de, die, uh, de richting die dit college voorstaat. Wij zien meer in de richting van uh, uitbreiden van parkeerplaatsen aan de randen van Zandvoort. Interruptie van de heer Elgebali. Ja, voorzitter. Hier hoor ik dan toch een tegenstrijdigheid. Want als we gaan zoeken naar braakliggende terreinen, die net uh, bij de curie en in uh, de Tolleweg, uh, de tolle, naast de Tolleweg naast de oude gasthouder worden gevonden, dan zijn beide terreinen die u hier opnoemt uh, in bewoond gebied. Dus ik snap dan niet hoe u dan die twee opmerkingen met elkaar kan rijmen. De wethouder. Nee, de LDC-gaas is ook in uh, bestaand uh, bebouwd gebied. Um... Dus ja, de, de, en zoals ik net al zei bij de antwoorden van bij, bij de passage, vind ik dat een kanttekening, dat je daar echt midden in het centrum zit. Ik vind de, de, het Curiedex-trein, vind ik al iets meer een, uh, in, in Nieuw-Noord, iets meer buiten dat drukke centrum uh, af, waar het iets makkelijker zou kunnen. Uh, Tolweg vind ik al heel erg in de, in de richting, zoals ze die voorstellen, naar uh, Pesuit toe. Um, en ook dat ze allebei zijn niet de plekken waar je eigenlijk permanent toeristen uh, hebt. Dit gaat over tijdelijke oplossingen voor een paar jaar. Ehm... Um, de structurele kans dat we liever inzetten op uitbreiding en optimalisering van P-Zuid... op uitbreiding van P-Noord of in gebruikname daarvan. Daar zie ik uiteindelijk veel meer structurele oplossingen. Dus dat ben ik met de heer gebouw eens. Ik zie ook een interruptie van de heer Geerts. Ja, dank u wel. Ja, ik zou toch nog willen verduidelijken. Zegt de wet, wethouder hier nou mee dat... Uh, ja, dat u het Curidex als reële optie ziet... terwijl er maar één toegangsweg is naar Nieuw-Noord... wat al wat, wat verkeersproblemen veroorzaakt van nu en dan? Ik het woord voor het antwoord aan de wethouder en dan ga ik naar mevrouw Gureson van Jongensantwoord. De wethouder. Ja, ik zie dat als een reële optie. Mevrouw Gureson. Volgens mij is de motie ervoor om dit allemaal uit te zoeken, dus het lijkt me irreëel om al deze vragen te stellen. Uh, in mijn ogen zijn dit niet de interrupties die we nodig hebben. De heer Ogebali nog. Ja, op interruptie op mevrouw Geuranson van Jong Zandvoort. Volgens mij staat een, ieder hier vrij in dit huis om vraag te stellen wie, uh, wie, wat je ook maar wil. Dus ik, ik snap eigenlijk niet waar deze woorden vandaan komen. Ik schrik hier ook best wel van, want volgens mij staat het, is het juist goed dat we hier een debat met elkaar voeren. Ik hoop dat mevrouw Geuranson het daarmee eens is. Mevrouw Geurenson. Uh, volgens mij is het de bedoeling dat we een debat met elkaar voeren en niet met de wethouder. En dat is mijn uh, ogen en... U bent er niet geweest, maar bij de debattraining hebben we het gehad over interrupties en dit is niet mijn invulling die ik daaruit heb gehaald. Ik wil voorkomen dat we hier een discussie gaan voeren hoe we met elkaar debatteren. Dus we gaan het over de inhoud hebben en we gaan het over de moties hebben die ingediend zijn, verduidelijking, vragen en zaken die daarover spelen. En ik zie heel veel handen. Ik kijk even naar de heer Gerts. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik, ik zou het alleen voordat... nog willen verduidelijken. De enige reden dat ik dan zo'n vraag stel is omdat ik natuurlijk ik probeer mijn mederaadsleden te overtuigen van iets wat ik dan belangrijk of niet belangrijk vind. Hè. Dus daar zitten we hier voor met elkaar. En door een vraag te stellen aan een wethouder over een bepaald advies wat hij misschien geeft, een bepaald advies die hij heeft, hoop ik dat jullie ook jullie beeldvorming misschien gaan veranderen. Dus er zit wel een, een inhoudelijke reden achter dat ik het vraag. Dank u wel. Goed. Um, mijn punt blijft we gaan het over de inhoud hebben. En ik kijk, ik zag nog een hand van de heer Berg. Nee, niet meer. Oké. Okay. Ik kijk nog even naar de linkerzijde. De heer Elgebali. Ja, voorzitter. Ik wil al naar wat mevrouw Grunzen zei... een punt van orde maken. Ik vind een verwijt wat zij mij hier legt... dat ik niet op een debattraining ben geweest. Vind ik, ja, vind ik toch wel iets wat ik hoop dat mevrouw Grunzen terug wil nemen. Want ik vind dat, dat vind ik helemaal niet ter zaken doen. Mevrouw Grunzen gaat niet over mijn agenda. Mevrouw Grunzen gaat niet over mijn debatkwaliteiten En er gaat ook niet over met dat ik hier buiten de raad omdoe... qua debattraining en noem het allemaal op. Dus ik snap werkelijk niet waarom u die... Ja, die uitspraak van mevrouw Gunnarsson toestaat. Want ik vind dat echt niets horen in dit huis. Ja, en nogmaals, we gaan het hier op dit moment niet hebben over de wijze van debatteren. Het staat mevrouw Gunnarsson vrij om opmerkingen te maken. We kunnen het morgen in het presidium over hebben. Maar nogmaals, het, we nemen het voor kennisgeving aan zoals het is. Dank u wel, de wethouder. Dank, voorzitter. Um... En het andere onderwerp wat nog door een aantal van u is aangehaald is de um, relatie of samenwerking met de ondernemers. Um, de heer Hermsen stelde de concrete vraag of ik sinds de laatste commissie nog geen gesprek heb geweest met de ondernemers. Het antwoord erop is nee. Um, mevrouw Koper, de Partij van de Arbeid, had het, uh, noem, ziet een tegenstelling te, ontstaan tussen uh, bewonersbelangen en ondernemersbelangen. En Daarvan moet ik wel zeggen dat ben ik fundamenteel niet met haar eens. Um, voor een deel is die strijdigheid er, maar voor het grootste deel vind ik dat um, het raadstuk, zoals we het hebben gepresenteerd en dat zoals het uitkomt uit die evaluatie, hè, de vertaling van die evaluatiepunten, uh, um, zijn in de mening, in de ogen van dit college juist een voorbeeld van een balans zoeken, balans tussen de belangen van bewoners en een balans tussen de belangen van ondernemers, en dat. Ziet in het versterken van eigenlijk de richting die we al zijn ingegaan als gemeente. Namelijk, uh, je wilt toeristen parkeren aan de rand van Zandvoort en bewoners in de woonwijken. Um, tussen 1 juli en nu, afgelopen 1 juli, hebben we gemerkt dat die balans in de, in de praktijk er onvoldoende was. Dat er vanuit de wijken te veel overlast van uh, parkerende bezoekers is ervaren. Dat er uh, door de bewoners. Um, ook te veel, uh, dat zij ze ook te veel beknot voelde in een zonneindeling. Nou, dat, dat is de reden dat we die evaluatie hebben gedaan. En dat is de reden dat we met deze 21 voorstaten zijn gekomen die nu worden vertaald in uh, stukken. Maar dat zit hem in het herstellen van die balans uh, tussen uh, de belangen van toeristen en ondernemers en van bewoners. Waarbij ik uh, wel wil aangeven wat mevrouw Koper terecht aangeeft. Het grootste deel van onder onze ondernemers is ook bewoner. Uh, dus die belangen zijn niet zo strijdig. Mevrouw Koper. Ja, volgens mij heb ik dat laatste ook niet aangegeven, maar ik ben het daar wel mee eens. Hè. Er zijn heel veel ondernemers zijn bewoners. Maar even, ik heb ten eerste ten opzichte van de indieners gezegd dat ik het heel strijdig vind in deze motie. Omdat ik vind dat de voorstellen die gedaan zijn, die hebben inderdaad te maken met de wensen die er gedaan zijn in de enquête. En ik heb bij het vaststellen van het beleid ook gezegd, dat er is onvoldoende gekeken naar de data. En er is ook onvoldoende gehoor gegeven aan de inspanningen die de ondernemers daarbij gedaan hebben. Om tot een gezamenlijke oplossing te komen. En dat, ik ben het dus volstrekt met, met u oneens. Maar ik heb dat niet alleen tegen het college gezegd. Want u gaat daar vooral in alsof ik dat tegen het college gezegd. Maar ik heb vooral tegen de indieners van de motie gezegd. dat het natuurlijk heel gek is als er in een, het vaststellen van het parkeerbeleid wordt gekozen voor bewoners, bewoners, bewoners. En vervolgens niet gekeken wordt naar de oplossingen van de ondernemers. En een maand later hebben we dan deze motie. Maar die is niet voor u. Die is voor de, de collega indiener Mevrouw Paap. Ja, dank u wel. Um, ik... Ik wil graag de vraag stellen aan mevrouw Koper... Uh, waar, hoe ze erbij komt, dat wij niet naar data hebben gekeken... en niet met ondernemers hebben overlegd. Want dat is zeker wel gedaan. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet gezegd of u met ondernemers hebt overlegd. Daar ga ik niet over, dat weet ik ook niet. Maar dat heb ik ook niet gezegd. Als, als het gaat om de voorstellen die gedaan zijn... dat heb ik niet gezegd. Als het gaat om de voorstellen die gedaan zijn in de vorige bijeenkomst... dan is er niet geluisterd naar de voorstellen die de ondernemers hebben gedaan... Want er is geen recht aan gedaan als het gaat om de voorstellen die daarin gedaan zijn. Dat is wat ik gezegd heb. En bij die, die mening blijf ik. Mevrouw ja, Paap. Dank u wel, voorzitter. Um, ik wil nog even benadrukken dat er echt met de, met de ondernemers is gesproken. En dat hier ook echt overleg mee is geweest. Maar dat er bepaalde punten zijn waar wij gewoon niet in overeenkomen. Dat wil ik nog even benadrukken. Mevrouw Koper u met toestaat een laatste opmerking voorzitter, want ik begrijp dat we hier niet eeuwig over gaan discussiëren. Maar het gaat, het gaat eigenlijk om de principiële stellingname alle bezoekers uit de woonwijk. En ik denk dat we daarin een verschil van inzicht hebben. We hebben een parkeerbeleid vastgesteld wat ziet op dubbel gebruik van, van uh, parkeerplekken, daar waar het kan. En daar waar de parkeerdruk dat niet... Toelaat, dan moeten we zorgen dat daar bezoekers door middel van tarieven niet kunnen parkeren. Maar daar waar het wel kan, dan moeten we dat toestaan. En het is heel gek als er in het centrum, waaruit parkeerdrukmetingen nou juist de plek is... waar bewoners een krapte ervaren, waar die tekorten komt, als daar nu deze motie ligt. Want dat is tegenstrijdig. En dat is mijn mening. Ik ga naar de wethouder met het verzoek om ook richting de afronding van de eerste termijn van het college te gaan... Dank voorzitter. En ik heb uh, inderdaad niet heel veel behoefte om de discussie van de afgelopen commissie, de raadsvergadering hiervoor en de commissievergadering daarvoor uh, nog een keer over te doen. Um, wel heb ik behoefte om um, te reageren op de stelling van mevrouw Koper dat er um, niet geluisterd is naar de inbreng van ondernemers of dat, er niet, uh, um, of dat zij niet serieus zijn genomen. Dat is absoluut onjuist. En ik vind dat een uh, opmerking die ik niet vind passen bij de wijze waarop ik mevrouw Koper ken. Ik ken mevrouw Koper als een constructief raadslid. Als een raadslid die uh, scherp kan zijn op de inhoud. Maar ik vind dat zij hier echt uh, de, de waarheid verlaat om een frame uh, neer te zetten. Want zij weet net zo goed als ik dat er uh, in de periode hiervoor een uh, participatie is geweest... in de vorm van een in de vorm van bijeenkomsten... ...dat de ondernemers daar in Verenigd in OBZ zeer nadrukkelijk bij zijn betrokken. Zij weet dat de ondernemers uh, vorige maand ook in de behandeling van de, bij de commissie een brief naar u hebben gestuurd... ...waarin ze aangeven uh, op een goede manier te zijn betrokken. En dat zij uh, twee uh, punten van kritiek hebben. Waarbij op die twee punten van kritiek dus zijn die brief aangaven, ...u als raad op één punt met hen bent meegeweest, namelijk die poed. En op een ander punt, namelijk het hoge tarief, heeft u een deel met hen meebogen... ...namelijk door het tarief te verlagen ten opzichte van wat het college heeft voorgesteld. Het is dus compleet bezijden de waarheid dat er niets met de ondernemers is gedaan. En ik, euh, ik vraag mevrouw Koper ook of ze die opmerking terug kan nemen, want hij zit me niet lekker. Mevrouw Koper. Nou meneer Hendriksen, dit vraagt toch weer om een kopje koffie met u hoor. Want dit zijn wel hele grote woorden als ik gewoon aangeef dat ik vind dat er onvoldoende gedaan is met de inbreng van de ondernemers. Dat is mijn mening. Als ik zie welke voorstellen ze constructief gedaan hebben en hoe die vertaald zijn, dan is dat op een andere manier gebeurd dan in de vorige periode. En ik vind dat jammer, want u bent het helemaal met u eens. Ik ben van de samen optrekken, en samen tot een plan komen, en samen tot een resultaat. Zo kent u mij, dat heeft u heel goed gezegd en zo wil ik het ook voorstellen. Voorhouden. En ik zou het ontzettend jammer vinden als we nu door te zeggen bewoners uit de woonwijken, eh, of bezoekers uit de woonwijken, ik raak er bijna van mijn stuk van, kun je nagaan, bezoekers uit de woonwijken, dat we dan met elkaar tegenover elkaar kunnen staan. Dus als u zegt dat is beslist niet mijn bedoeling en ik heb een goed contact met de ondernemers, dan ben ik daar blij om. Dank u wel. Ik zag een hand van de heer Deen en ik wil echt verzoeken om niet de discussie van vorige maand opnieuw te doen, tegelijkertijd... Er zijn natuurlijk onderwerpen die voorbij komen die ook van belang zijn. De heer Deen? Ja, dat, dat was inderdaad mijn verzoek, voorzitter. Kunnen we alstublieft bij het agendapunt blijven? En onze mening over die moties, prima. Die ene is toch al aangenomen door het college. En de ander gaan we straks over stemmen. En dan lijkt het me klaar. De heer Hendricks. Ik uh, heb niks meer toe te voegen, voorzitter. Dank u wel. Ik ga naar de tweede termijn van de raad. Ik kijk naar jongs antwoord. Geen inbreng, CDA. De heer Stefan. De heer Stefan. Dit zit. VVD, PVV, GroenLinks, de heer Algebani. Ja, voorzitter, heel kort, want schijnbaar is dat de nieuwe morris in deze raadzaal. En dat, uh, ik zeg dat bewust, want dat, dat, dat irriteert mij en dat wil ik eigenlijk in deze twee termijn ook aan u kenbaar maken. Want we hebben hier gewoon een gedegen besluit en, en daar, daar kan een deel het niet mee eens zijn, een deel kan het daar ook helemaal mee eens zijn. Maar u moet ons wel de ruimte laten... en in ieder hier moet ons ook wel de ruimte laten... om ook de kritiek uh, te herhalen, al is dat nodig. Want schijnbaar achter wij dat als partijen nodig. En dan kunt u het niet mee eens zijn... maar dat is wel hoe het proces hier gaat. En dat is hoe het proces ook in de Tweede Kamer gaat. Dat is ook hoe het proces in de provincie gaat. Dat is hoe het proces op elke bestuurslaag hier in dit land gaat. En ik voel me echt een beetje nu een soort van um, in de hoek gedreven... door deze partijen in, in, in de Raad... om op een bepaalde manier... Mijn, mijn betogen, mijn, mijn vragen aan de wethouders te stellen. En ik denk niet dat we hier zitten met elkaar om elkaar te reserceren... maar ik denk wel dat we hier zitten om zanten te besturen. En volgens mij hoort hoe wij hier nu met elkaar omgaan... niet bij de nieuwe bestuurscultuur. Dat wilde ik wel even hebben gezegd. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil één opmerking maken... dat er volgens mij alle ruimte is geweest om hier een debat te voeren in deze zaal. Uh, en dat iedereen zijn inbreng uitgebreid heeft kunnen doen. Maar dat is in ieder geval zoals ik het vanochtend deze tafel uh, beoordeel. D66, de De heer Hermsen. Ja, voorzitter, het is eigenlijk een beetje uh, niet inspringend op hetgene wat mijn collega hier naast mij zegt, maar gewoon in het algemeen dat we, nou ja, misschien moeten het presidium daar morgen maar over hebben, over de wijze van debatteren uh, en uh, interrupties. En of we dan allemaal nog op dezelfde lijn zitten en uh, op zichzelf. Ja, ik was ook niet bij de training aanwezig, dus ik weet niet wat daar besproken is en wat, wat wel of niet inhoudelijk, zeg maar, past. Dus daar laat ik me dan verder even van buiten. Uh, maar het is goed om dat even te bespreken met elkaar. Ik heb nog wel nog een aanvullende vraag aan de wethouder. En eigenlijk is diezelfde vraag. En misschien is het u ontschoten als wethouder. Omdat ik vernomen heb dat u wel hebt met ondernemers.